Hallo, welkom bij Bijbel versus Wetenschap. Ik, David Neutel, zou elke week één onderwerp bespreken aan de hand van bijbelse en wetenschappelijke argumenten. De winnaar die je dan uitkomt, is de winnaar van de week. Wie zou er gaan winnen? Dus veel luisterplezier. Welkom, we hebben het vandaag over de evolutie. Ik presenteer de wetenschap. Applaus. Evolutie is een langzaam proces waarbij soorten onder invloed van natuurlijke selectie en geholpen door mutaties uit elkaar te kunnen ontstaan. Nou, die weten wel moeilijke argumenten te geven. En nu de Bijbel! Zeker weten! De Bijbel zegt, in het begin schiep God de hemel en de aarde... Er staat niet precies hoe God alles heeft gemaakt. Dus zelfs als ons universum door een kosmosische explosie ontstaan, zou dat niet in strijd zijn met wat de Bijbel zegt. Z Genesis 1 vers 1 zou juist de vraag beantwoorden wie de heeft veroorzaakt. De wetenschap. Ik hoef hier eigenlijk geen argumenten tegen te geven, maar... Ik ben er niet mee eens dat het door de god is gedaan. Zo zo, dit wordt makkelijk. De wetenschap? Ja, met een kopje koffie erbij. Doe mij maar een bakkie cappuccino. We gaan zo verder naar de discussie, maar eerst een paar weetjes. Niet dat we het een discussie kunnen noemen. <laughs> Wist u dat Gijsbert van der Brink, de eerste Nederlandse orthodox gereformeerde theoloog is, die geen moeite meer heeft met Darwins evolutietheorie, dus die gelooft ook gewoon dat ademen even uit de apen kunnen komen? Dat vind ik weer wat minder. Wist u dat Charles Darwin de grondlegger van de evolutietheorie-leer van huis uit Christen was? En wist u dat Darwin al bang werd en misselijk van een powerweer, hij dacht dan onmiddellijk dat hij alles fout had? De Bijbel. Er zijn fossielen uit de verschillende geologische tijdperken in één of één dezelfde geologische laag van ofwel de apen, dan weer de volgende, weer de volgende. ofwel, het lijkt wel alsof gewoon de apen gewoon een soort van geëvolueerde mens zijn. En dat is wel echt waar, maar. Tja, wie wie wie. De wetenschap. Hahaha, ha, ha, ik moet van je lachen. De bijboe, hahaha, ha, ha. je brengt mij aan het lachen. <middels> <middels> Haha, als alle gesprekken zo zouden zijn, dan ging ik er naar uitzien. De, <middels> de, de bijboe, we blijven allebei bij ons standpunt. Laten we een middenweg zoeken. <middels> de wetenschap, een goed idee. We hebben dit keer twee winnaars. En dat is allebei, dus God zou gewoon een oeknoop kunnen hebben gebruikt voor zijn schepping. Het lied van vandaag is klaar met geloven van Christian Verwoers. Dus gemaakt voor mensen die niet meer zo erg willen geloven. Je bent jong, je hebt het eigenlijk wel gezien. De kerk is niet zo boeiend, uit gewoonte ga je mee misschien. Is wat jou nog aantrekt in geloven. En misschien is wat je ziet wel hypocriet. Op zondag vrome praatjes, maar de andere dagen het niet. Dan snap ik dat je klaar bent met geloven. Maar laat me iets vertellen van de God die ik mag kennen. Hij is zoveel anders dan je denkt. Ja, hij is goed, hij is volmaakt. Het is zijn grenzeloze liefde, die miljoenen. Bedenk ook hoe belangrijk dit is. En wat heb je aan excuses als je daardoor eeuwig leven mist of nu weer. Jou vertellen van de God die ik mag kennen, want Hij is zoveel anders dan je denkt, ja. Hij is goed.